Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was deze ochtend flink file rijden op de snelweg. Iets na achter stond er 864 kilometer file. Dat is een record voor dit jaar. Kam kwam vooral door ongelukken en het slechte weer. Op de A73, vlakbij Venlo, was het achteraansluiten door een ongeluk... en op de A4 stonden veel mensen stil... doordat een elektrische auto in brand was gevlogen. De drukte op de weg neemt nu af... In Nepal zijn de zwarte dozen gevonden van het vliegtuig dat gisteren neerstortte in de buurt van Pokhara, een toeristische stad in de bergen. Op die zwarte dozen staan gesprekken en info over de vlucht. Vandaag wordt er weer gezocht naar overlevenden. De politie denkt dat de kans klein is dat die nog worden gevonden. Bij het ongeluk kwamen minstens 68 mensen van de 72 inzittenden om het leven. In Rozendaal in Brabant is gisteravond iemand beschoten op straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk... maar het slachtoffer kon zelf de politie bellen... en is daarna gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog naar de schutter. Treinconducteurs en machinisten van Cubus staken vandaag in en rond Dordrecht. Ze willen betere cao-afspraken, meer salaris en minder werkdruk... Afgelopen vrijdag reden om die reden ook treinen van Arriva in de Achterhoek en Rivierenland niet. Een Nederlands potje tennis in Australië, Bootik van de zandschulp en tellen Griekspoor wonnen vannacht allebei een wedstrijd op de Australian Open. En dus staan ze in de tweede ronde tegenover elkaar op de baan. Van de Zandschulp won de laatste twee keer dat ze tegen elkaar speelden. Maar dat betekent niet automatisch dat hij ook nu gaat winnen. Het zal misschien een beetje meespelen, maar ja, hij is nu in vorm. Uh, natuurlijk toernooi gewonnen. Uh, hier is de eerste ronde gewonnen. Dus uh, ja, hij zal er met vertrouwen in gaan. Uh, dus ja, ik denk dat dat anders is dan misschien de andere keer. Overmorgen staan ze tegenover elkaar op de baan. En het weer nog vanuit het zuiden steeds meer wolken en regen. Vooral later vandaag kan daar ook natte sneeuw bij zitten. Het is 4 tot 6 graden. Tijdens die sneeuwbuien een stukje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat nog een behoorlijk lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Haarlem-Zuid zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dat zorgt voor bijna een uur vertraging vanaf afrit Beverwijk-Oost. Verder is het ook nog druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want ook bij Dorp zijn bergingswerkzaamheden bezig. Houd rekening met een kwartier vertraging.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 Goeiemorgen een hele, hele, hele, hele goede morgen! Want heeft het voor de Westkust... See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 Niet weten, nee, maar het is toch, het is toch uh, uh, komt er nog gelijk een groot bord bij jou buiten te staan? Nou, gisteren hebben ze wat, uh, wat promotie gebracht van die, van die ballonnenzuilen en posters en uh, kleine, kleine petitvoertjes En dan woensdag <laughs> komen ze langs om foto's te maken en bloemetje te brengen en, en een beetje tandanden omheen te maken. Ja, dat, uh, dat doen ze heel leuk. Maar dat, dat gaat dan alleen over het verkooppunt. Ja, klopt.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 ik hoop dat hij heel goed terecht komt. Ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want je, je kan een heel lot kopen, maar ook 5 vijfde loten. En nu valt zo'n prijs op 5 vijfde lot. Dat betekent dat het geen heel lot is geweest. Klopt. Ja, en er zijn in, in heel Nederland zijn, dan worden ook alle vijf die 5 vijfde loten mm -hmm. werkelijk verkocht. Dus uh, er is de ene Utrecht en een in, ik uh, ja, weet niet hoor, in vijf, mm -hmm. vijf uh, verkooppunten... Mm -hmm. is hetzelfde lotnummer dus, uh, gevallen met 3,2 miljoen. Ja, dus, dus het...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 dit stukje omgevingsplan, dat komt daar natuurlijk dan in de omgevingsvisie... en het volledige plan van Zandvoort. Maar daar zit Bouwspellers nog niet, uh, niet in verwerkt. De strandpachters die waren ook nogal bezig. Heb je hun bezwaren gehoord? Ja. Wat vond je ervan? Nou ja, zij zeggen dat door, door deze plannen um, dus zij niet kunnen ontwikkelen. Of tenminste, was één ondernemer die dat uh, zei. Dus ja, ik, ik denk dat we daar ook gewoon mee in gesprek moeten... Wat, waar dan nu nog de pijn uh, zit... Hmm. Ik hoorde iets over vooral het uh, geluidsdichtmaken van een tent. Nou, de gemeente al uh, is wat coulanter geweest. Het was geloof ik op een prestatie van, even, van 10 tot 1. Dat was het een 8 en het is nu een 7 geworden. Dus daar is de gemeente al iets mee ingegaan. Ja. Dus ja, waar, waar nu nog de pijn zit. Dan denk ik dat we gewoon in gesprek moeten kijken van hoe we elkaar kunnen, kunnen vinden en elkaar kunnen helpen. Maar dat valt wel. In mijn beleving, in het complete plaatje, van kijken van nou, hoe kunnen we het soneren... kunnen we de tenten misschien samenvoegen, ja. andere kwaliteit op het strand brengen voor, voor een indeling. Denk je dat het plan wordt aangenomen volgende week? Ja. Nou, het, het ging doch, toch door als bespreekstuk, daar. vraag ik dat aan. Nou ja, ik, ik, tenminste, ik tel uh, op dit moment uh, de PVV, uh, VVD, uh, OPZ en Jong Zandvoort voor...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 Zeker. Zonder kaartje? Zeker. Ja, kaartjes hebben wij nog nooit aan. <laughs> dat gedaan. doen we niet aan. Nee joh, we zijn <laughs> nog blij dat het komen. <laughs> Goed, dan nee. gaan we gaan dat zien. Maar... Ja. Uh, Patrick van Kessel heeft ook een andere kant. Ja. En dat heet ja. De Zorgzanger. Ja. Uh, ik heb het verhaal gelezen ja. en uh, je treedt op in diverse huizen. We hebben het al ja. een keer over gehad. Dan moest je een tentje huren ja. bij, uh, ja. bij Huis in de Duinen, geloof ik. Ja. Uh, hoe is dat ontwikkeld verder, na dat ja. tentje?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 ja dat is, uh, vanaf dat moment uh, ben, ik, wekelijks doe ik dit vier keer nu bij uh, diverse zorginstellingen wekelijks vier keer ja nou, ja uh, als vier, vier of vijf naar, keer dus, uh. als ik dan even naar Zandvoort <laughs> kijk ben je natuurlijk uh, in anderhalve week klaar zeg jij als je als ik naar Zandvoort kijk naar zorginstellingen dan ben je in anderhalf twee week, ja, week ben klaar ja ja, ja klopt hoe is regio? Uh, de regio regio dat is eigenlijk uh, ja regio dat is van Castricum... Uh, Velsen en Muiden. Uh, uh, ook in um, Alferna. Arnoud. Uh, ja, ze, zeven, zeven te huizen waar ik wekelijks. Uh, nou ja, maandelijks twee, twee à drie keer kom. Zo moet je zien. Hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, je bedoelt. Zo ja, ja je, je moet opbouwen. Uh, ja, dat je valt wel me mee. Dat ben, dat, dat, dat, ik begon met het opbouwen maar heel ingewikkeld. Met kabeltjes en.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 Uh, nou, ik heb een hele mooie site: dezorgzanger.nl. Daar, daar kan je eigenlijk alles uh, um, op, op vinden. Van, van ook de prijzen, ook de, he, de tarieven, um, de, de, de geschiedenis, wat ik zing, uh, ja, alles eigenlijk. Wat je zingt, je gaat naar 20, 30 jaar, 40 jaar geleden terug. Hè? Want, ja. uh, uh, noemen ze palider? Ja, wat noemen ze? Het? Wim, Sornveld, Wim Zonneveld natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook, ik doe van alles, dus ook Engelstalig. Elvis Presley, uh, noem het allemaal maar op. Als het Die maar een tijd, hele eind terug is. Als het maar een en terug is, ja. ja. Die website uh, staat geen klassieker op. Nee, maar dan hebben we van kessellijn.nl <laughs> Dank u wel. <laughs> ja. Het nee, ja, is dat, heel wat anders. Dus, er ja, ja, twee verschillende dus ook sites. twee verschillende sites. Dus ik ga ja, dus, niet dat uh, op één nee, site nee, nee, zetten, nee, nee. Van nou, daar is hij uh, met zijn puntlaarzen en hier is hij met zijn hoedje. Dat, dat ja. spoort toch niet? Nou, dat hoedje is wel achtergrondfoto, ik. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Goed, Pet, um, ik denk dat we genoeg weten over uh, ja. jouw zanger. Ja. zorgzanger. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat het een beetje uh, duidelijk ik hoop, is. Ik hoop dat mensen je uh, weten te vinden. Ik denk dat heel Zandvoort... de zorginstelling jou al gevonden hebben...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 I must have been on a roll, kept on losing control. All oh, but the night is not meant to make sense out of it all. Oh, but it's taking its toll, shakes the body and soul. And my two arms don't reach far enough to embrace it all. through a phase, must have been in a daze, can't get away, cannot turn the page, I'm right in a cage, I must be under a spell, as far as I can tell, I'm in a chance, you stand on chance, so we we'll know damn well. En er wordt tegenover mij druk gekwebbeld over allerlei dingen die men gaat bespreken. Uh, <laughs> ja, Gerry, jij mag als eerste. Mag ik als eerste? Uh, ja, nee, bij, nee, bij nee. ons zitten Gerry Rutte, Linde en Annelies van Kote. Welkom. Goedemorgen. Uh, er staat hier programma pluspunt. <laughs> oh, dat denken ze natuurlijk omdat ik mijn naam ja. natuurlijk. En dan wordt dat automatisch... Wordt dat...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 Uh, inclusief uh, koffie en thee en wat lekkers. Okay, en namen. met de Zandvoort passen ze 20. Dan is dat ook duidelijk. Ja. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. En, ja, graag. Uh, misschien dat we na afloop nog een keer uh, gaan praten over hoe, hoe dat nou zo is ja, gelopen. En als er genoeg mensen zijn, doen we misschien nog wel een groep. Dus, uh... Dat hangt van 7 februari af. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, dankjewel. We gaan uh, nog een klein stukje muziek dankjewel. doen en dan gaan dankjewel. we naar het nieuws. Thomas.